Nee? Waarom boek je nu al? Omdat je bij prijsvrijvakanties nu de hoogste korting krijgt... tijdens de supervroegboekzeel. Dat is fijn, dan houden we dus extra geld over heel veel ijsjes. Lekker, hè? Remeha geeft gratis cv-ketels weg. Wat? Gratis? Jazeker, bij aanschaf van een warmtepomp. Maar wees er snel bij, want op is op. Kijk voor de voorwaarden op remeha.nl slash gratis. Remeha.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 Het is drie uur. k News van nu.nl Krijg je van Fien Vermeulen. Goedemiddag, vertrek op tijd naar huis vandaag. Dat zegt Rijkswaterstaat bij de NOS. We verwachten dat ook tijdens de avondspits... veel drukte op de weg zal zijn. Het verkeer wat vanochtend de weg op is gegaan... en nu nog steeds vaststaat... moet straks ook weer huiswaarts. En het advies is dus ook vooral aan de weggebruikers om op tijd te vertrekken. Voor de spits of juist erna. Vanochtend stond er op het hoogtepunt... meer dan 800 kilometer filem. De drukste spits sinds december 2024. Moet je nou straks met de trein naar huis? Ook dan moet je op tijd weg. Dat zegt de NS, aan het einde van de middag komen er natuurlijk weer nieuwe stevige sneeuwbuien aan en dat gaat voor meer hinder zorgen op het spoor. Op Schiphol kunnen inmiddels wel weer wat vliegtuigen landen, maar ook daar is veel vertraging. De maximale straf voor de vader van het Syrische meisje Rayan. De vader vermoordde zijn dochter uit eerwraken anderhalf jaar geleden en daarvoor krijgt hij 30 jaar cel. De broers van het 18-jarige meisje kregen allebei 20 jaar cel. De mannen hebben Rayan vermoord omdat zij zich volgens hen te westers gedroeg. Ze werd gevonden in het water bij Lelystad. De vader is gevlucht naar Syrië. De opgepakte president van Venezuela, Maduro... Die is aangekomen bij de rechtbank in New York. Later vandaag wordt hij daar voorgeleid. Maduro werd zaterdag in Venezuela gevangen genomen... door het Amerikaanse leger. Hij en zijn vrouw worden beschuldigd... van onder andere drugs, smokkel en terrorisme. En dan nog twee keer kort sportnieuws. Sam Stijn is niet langer de aanvoerder van Feyenoord. Hij moet zijn aanvoerdersband afstaan... aan keeper Timon Welleroyter. Volgens trainer Robin van Persie... moet Stijn eerst weer volledig fit worden. En Suzanne Schulting is volgens nog niet geselecteerd als short-trackster voor de Olympische Winterspelen. De schaatsbond maakte vandaag acht van de tien namen bekend... en ze zit daar niet bij. Voor de laatste twee namen is meer tijd nodig. Het weer dan nog van Weerplaza. Er trekken pittige sneeuwbuien over het land. In het oosten vanmiddag ook nog een beetje zon. Het is 0 tot 4 graden. Vannacht gaat het weer flink vriezen. En morgen weer zo'n winterse dag. Situatie op de weg. 35 files. Deze springen eruit. De A2 van De Bos naar Maarsen. Tussen Jan Blankenburg en Utrecht Centrum. Daar 13 kilometer. Sta je dik 50 minuten vast. Zeg maar gewoon een uur. Dan kan het nog meevallen. En de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en de Meern. Daar 7 kilometer. Vertraging 50 minuten. Doe je licht aan en doe voorzichtig. Wim van Hel. En de laatste film waarin ik hem zag was The Greatest Night in Pop. Dat is ook echt een aanrader. Maar er komt dit jaar echt een film over zijn leven. Je hoort hem zo. Music. You look like someone... Michael Jackson. Als je een beetje van de muziek van Michael Jackson houdt, dan moet je 24 april maar even vast in je agenda zetten. Er komt er namelijk een uh, film over zijn leven uit. Michael gaat het heten. Ik ben benieuwd hoe lang die brainstorm geduurd heeft. Uh, Michael, zeet is uh, de bioscoopfilm. En uh, de rol van Michael Jackson wordt gespeeld door zijn eigen neefje. Jafar Jackson. Dat is uh, de zoon van Jermaine Jackson. En dat was dus weer uh, de broer van Michael. Echt, die hele familie zit vol met muzikale gasten. We zijn benieuwd of het ook zo'n goede Moonwalk in zijn mars heeft. Of Jafar die Moonwalk een beetje geërfd heeft van oom Michael. Zijn stem heeft hij zo te horen zeker onder de knie. Uh, luister maar even. Dit is een stukje uit de trailer van de film Michael. En daarin praat dus Jafar als Michael Jackson met de producer Quincy Jones. Nou, het is net alsof je Michael zelf hoort. Q, can you lower the lights for me, please? Oké, okay, but remember. In here. Keep those feet still, my man. <laughs> Dat doet hij goed. En de stem van Quincy Jones die klinkt ook uh, echt wel serieus goed. Michael in april komt dus uh, de film uit over het leven van Michael Jackson. De Q Music alarmschijf. Thomas Gray, rumors. Q Music. Fire! Sommige scholen hebben sneeuwvrij. Zo, dan ben je blij, he? Vandaag de hele dag alleen met sneeuwballen gooien met je vrienden. Er is inmiddels al meer dan 6,5 miljoen kilo zout gestrooid. Desondanks is het uh, gekke Op het spoor, op de weg, veel files, ongelukken. Ik kreeg net een, nog een pushmelding van de NOS. Koei letters, Nederland staat stil. Nou Maartje kan het weten. Maartje is onderweg en heeft een uh, verzoek aan alle medeweggebruikers. Zou je ook aan iedereen kunnen vragen om de sneeuw van hun autodaken te halen? Want ik heb al de nodige sneeuwplaten voor mijn auto gekregen. Dat is natuurlijk ook niet heel veilig. Dus bij deze maak alsjeblieft het dak van je auto ook schoon. Dank u. En Alex? En wil jij zeggen dat iedereen eens een keer zijn dak moet schoonmaken? Dus levensgevaarlijk als je achter rijdt. Je ijskomt erop je vooruit. Kleine moeite om even uit te stappen en je dak schoon te maken. Dankjewel. Fijne uitzending. Yo, yo, ja. Normaal staat het uh, licht aan, licht aan. Nou, die, uh, die berichten komen ook wel binnen. Maar nu is het dus vooral maak je dak schoon, maak je dak schoon. Ik maak me er ook schuldig aan. Ik uh, ga zometeen, voor ik de parkeergarage hier uitrij, zal ik even mijn dak schoonmaken. Ja, ik had vanochtend haast. En ik zag het, met, ja, mijn dak is nog steeds gewoon helemaal, uh, zit nog steeds onder het ijs. En dat is natuurlijk ontzettend lullig voor je medewergebruikers. Uh, doe vooral voorzichtig. En voor een uh, nuancerende noot hebben we Miley Cyrus. Let's pretend it's not the end of the world. You music, you sound better. Then it's not the end of the world In nieuwe muziek van Nate Smit. Ja, en heel eerlijk, nu gaat er waarschijnlijk wel een belletje bij je rinkelen. Maar wie het ook weer is, ja, zie je nog maar eens uit elkaar te houden. Miles Smit, Nate Smit, Jan Smit, Kees Smit. <laughs> Zometeen even een kleine opfriscursus... waar je Nate Smit ook weer van kent. Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm.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 en krijg 100 euro te goed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Nu Wintersale Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps en Blind Tempoer. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. Altijd fit. Altijd vitaal. Altijd doorgaan. Altijd resultaat. Altijd weekamp. Van sportkleding tot fitnessapparaten en supplementen. Nu extra korting op alles voor jouw goede voornemens. Altijd weekamp.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 Tera Electric vanaf 359 euro per maand... op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Ontdek alle brute private lease deals op opel.nl. Trekken sneeuwbuien over het land. Goh, had je nog niet gehoord. Maar lokaal is er ook kans op zon. Dat wist je vast wel. Vannacht gaat het vriezen. Morgen wordt het weer een winterse dag. Situatie op de weg... Ja, druk, druk, druk. Op dit moment zijn er 37 files gemeld. En ze worden ook allemaal steeds langer. Deze files die steken er echt met kop en schouders bovenuit. De A2 Den Bosch richting Maarsen. Tussen Vianen en Utrecht-Papendorp. 10 kilometer, drie kwartier vertraging. A2 amsterdam Rijn. Tussen Breukelen en Leidse Rijntunnel 7 kilometer, 50 minuten. En de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en De Meern. 8 kilometer met een uur extra reistijd. Wim van Helden. Sterkte! Een nieuwe ronde, repeat of niet, binnen een paar minuten. I was burning every candle, every hour of the night. Kept on surging high, low, here in the dark. I was hoping to escape and make a change here in my life. It only takes one little thing to light a spark. And you think. I think it's Don't De Dead Dance Back to Music. Repeat? Repeat. Of niet? Er komen de laatste tijd veel artiesten in de top 40 voorbij met ongeveer dezelfde naam: Nate Smith, Sam Smith, Will Smith. Hij draait er wat langer mee. Uh, Jan Smit hebben we natuurlijk nog. En uh, Miles Smit, die scoort ook de ene naar de andere, top 40 hit. Maar wie was Nate Smit nou ook alweer? Even een kleine opviscursus. Nate Smit had deze hit Samen met Alesso. I like it. Ja, en deze hebben we heel veel gedraaid. Fix what you did in Break. En nu is er After Midnight. Die hoor je dan weer in de middag bij mij en in de avond bij Lars. Uh, tenminste, als het een repeat wordt. Wat vind je van deze cowboys? Repeat. repeat. Of niet. Repeat. De nieuwe Nate Smith samen met Tyner Hubbard. Die bekend werd als de helft van country duo Florida Georgia Line. Dit is After Midnight. Sailgates go down. Solos get flipped. Girls get to dancing when headlights get lit. Headlight, yeah. Turn a field or a parking lot to a party spot and throw down on it outside of any Ik vind dit wel lekker hoor. Repeat hem maar, die cowboys, zegt Patrick. Repeat. Repeat. Of niet? Uh, Niche die zegt voor mij geen repeat. Ik vind het saai en het pakt me totaal niet. Ja, ja. Ik zeg, doe maar repeatje in een nieuwe ja. Lekker nummer. Oké, okay, timen die geeft dus weer een repeat. Het is uh, nieuwe muziek van uh, Nate Smith en Tyler Hubbard... After Midnight. En de vraag is, wat vind je ervan? Uh, ik vind hem wel lekker, deze. Mag meer country op de radio, zegt uh, Ingeborg. Sander zegt, oh, wat heerlijk dit. Dikke repeat, hoor. Wies. Mm -hmm. Ik denk niet helemaal aan mij besteed. Doe maar een niet. Chantal moet er nog een beetje aan wennen. Geeft het dan wel een voorzichtige repeat. Naomi zegt: Ja, deze nieuwe is echt een repeat hoor. Mark geeft het een dikke niet. Ik word een beetje moe van al die country. Jochem die zegt: Zeker een repeat. Dit is gewoon lekker. En Danique zegt: knijter harde repeat. En dat ook nog in kapslok met allemaal uitroeptekens. Nou, daar ben je enthousiast. Danique zegt: Ik ben dol op country. En Nate Smit is echt een topper. Repeat of niet? Ja. Hier en daar moet er nog een beetje worden gewend. Ik zei een beetje. Vandaag mag het nog, hè? Och jongens, het zou het verboden woordweek zijn. En dan vielen we in de prijzen. Maar het is, uh, ja, het is een repeat. Ja, Dus door vanavond, kwart over tien. Dan hoor je hem weer bij Lars Boelen. de nieuwste van Nate Smith. All Everybody get up. Now I feel bad to sleep It We kept each other Woke under a ceiling full of stars These days These nights Changing my mind, my mind Set on you I'm not afraid To say it To say I do Every time I hope you know I will carry you home Whether it's tonight or 55 years down the road He will carry you home. Daar is je Domien Verschuren. Hoi, oh, hey Wim, hallo. Heb je er een beetje zin in? Ja, enorm. Nou ja, ik, ik kijk een beetje uh, op en uit naar deze avondspits... Bij radiomakers wij houden natuurlijk van heel veel file, hè. dat vind ik mm, wel lekker. Precies. Maar ik kan me voorstellen, als je nu al met je actentasje klaar staat bij de ingang van je werk, dat je met trillende beentjes zo meteen in de wagen stapt. Het schijnt echt nog best wel chaotisch te gaan worden, vooral de rans. Dat heeft er last van. Maar wel uh, lekker om een middagshowtje te maken, ja. Ik hoor uh, dat wij allebei nu alweer onschuldig maken aan het verboden woord. Oh ja, natuurlijk Allebei alweer een keer gezegd. Ja, ik ben er niet mee bezig nog. Ik heb besloten om te zijn. Ik, ik ook niet, maar mijn rechterhand bij producer, Simeon, die heeft vanmiddag bijgehouden hoe vaak ik het heb gezegd. En ik heb het in de app ook een paar keer voorbij zien komen. Maar ik heb werkelijk geen idee. Niet waar. Hoeveel? Vult een, een beetje mee of een beetje in tegen? Het ik het nu in op mijn scherm. Vijftien keer. Nee, dat kan niet. Vijftien vanmiddag in één programma. Hè? Dat is 7.500 euro. Maar kijk, nu staat natuurlijk niet de, nee, de, de, de focus. De focus staat er niet op. Nee. Nee. Dus we zijn nog nee. aan het zwemmen. Dus allemaal hopen dat we volgende week ook geen focus hebben. Volgende week verboden wordt kun je 500, keer, uh, 500 euro per keer dat we het, uh, het noemen, kun je dat uh, verdienen. Ja. Uh, maar ja, je kunt straks ook gewoon je salaris verdubbelen. Ook lekker. En dat kan gewoon in één minuut. Nog sneller. Schuren. Eén van de tien vragen krijg ik er Vraag 7 vandaag. Welke darter won zaterdag het WK darts Every time it's